Ismaël de Bruin met het NOS Journal. Nog maar een klein deel van de huisartsen heeft de bevoegdheid behaald om de abortuspeel te mogen voorschrijven. Sinds een jaar mogen huisartsen dat. Maar slechts 3,5% van de 16.000 huisartsen heeft de verplichte training gevolgd. Blijkt uit cijfers van expertisecentrum FIOM. Huisartsen die de bevoegdheid hebben, mogen de abortuspeel voorschrijven bij een zwangerschap van tot 8 weken en 6 dagen. Elk recept moeten ze melden bij de inspectie. In Abu Dhabi hebben delegaties uit Oekraïne, Rusland en Amerika voor de tweede dag op rij gesprekken gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Ze zouden onder meer praten over grondgebied. Of dat iets heeft opgeleverd is onduidelijk. Ook is onbekend of de landen later opnieuw om tafel gaan. Code Oranje is in het noorden opnieuw verlengd omdat het nog steeds verraderlijk glad kan zijn. In de provincie Groningen geldt Code Oranje tot 5 uur en in Drenthe tot 3 uur. In Friesland, Overijssel en op de Wadden geldt tot morgenochtend 11 uur code geel. In Amsterdam wordt geprotesteerd door Koerden. Volgens het parool zijn er duizenden mensen op afgekomen. Die lopen in een mars door het centrum. Ze vragen aandacht voor de situatie in Syrië... waar Koerden de laatste dagen te maken kregen met veel geweld. Ook in het centrum van Arnhem wordt vanmiddag geprotesteerd... en daar zijn enkele honderden demonstranten op de been. Bij de wereldbekerwedstrijden heeft Jutta Leerdam de 1000 meter gewonnen. De 27-jarige was sneller dan de Japanse Miho Takagi en Femke Kok... die tweede en derde werden. Ook veroverde Leerdam het baanrecord. Het vorige record stond ook al op haar naam. Dan het weer in het noorden en noordoosten. Op veel plaatsen glad door ijsel In Groningen en Drenthe geldt dus code oranje. Ook in het noorden kans op sneeuw, net als in het oosten... bij minima rond het vriespunt. In andere delen veel zon. Het is daar 4 tot 9 graden...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 De Nederlandse band The Rappelettes uh, deed het uh, ook goed in de jaren 80 met lekkere muziek. Waaronder deze single. die was eerst te draaien naar het nieuws en weer van 4 uur. Je hoorde die Only One en een van de, de, de zangeressen in deze Nederlandse band. Dat uh, was Manuela Kemp helaas uh, veel te vroeg verleden jaar overleden. En daar uh, hebben we al genoeg over gehoord hoe dat allemaal uh, gebeurd is. Heel triest uh, inderdaad. Nou ja, de derde uur alweer van uh, Zandvoort op zaterdag, uh, Richard. Ja Rob, nou we beginnen zo uh, met, een, uh, met Piet, die bellen we weer, want uh, onze jongens van de voetbal die uh, speelt tegen Sporting Andijk zijn net begonnen met de tweede helft. Dan gaan we natuurlijk bellen met Randall Lawson over de Formule 1. Nou, die begint weer. Hè? Dus dat is uh, zat te, ja, te vertellen. De auto's worden getoond. Van, ik heb zelfs van Audi al een uh, Audi gezien, auto gezien. Um, die van de week doen we om half uh, vijf. En uh, we hebben nog een uh, stukje opnieuw van Benno. Met, een, uh, met Martijn Rademakers. En ik ja, daar ha hadden we het net over. hè? Martijn uh, ja. Rademaker uit uh, Nieuw Incum. En tegenwoordig wonen we daar bij Pluspunt in de buurt van die afdeling van Nieuw Unicum. Dus ja, een hele fanatieke jongen is dat. Die wilde ook altijd bij de radio komen. Dus uh, daar hadden we altijd heel leuk contact mee vanuit de radio. Nou, zometeen horen we dat interview. En het voetbal, dat verklapt hij al. Want uh, de tweede helft is gestart. Piet, hebben we nog wijzigingen? Nou, we, hebben wel, uh, zeg maar, we zijn tien minuten bezig in de tweede helft, hoor ik net. En uh, we hebben de, een gevaarlijke avond van Oondijk gehad. Die, uh, waarbij Dylan Kreugen, de centrale verdediger, uh, min of meer aan de noodrem moest trekken. En het leverde hem een gele kaart en Oondijk een vrije trap op. De vrije trap werd dus genomen en die ging hoog over. Dus het is na tien minuten in de tweede helft nog steeds 0-0. De doelpunten zijn duur. En uh, zodra er een doelpunt valt, dan meld ik me, zo, ik, me zeker. Ja, en wat denk jij zelf? ja, Ja, wat denk jij zelf? Zullen we blij moeten zijn met één punt? Ik, ik zou blij zijn met één punt, maar ja, we, eigenlijk zou twee, het, het, het, het is één of drie, of nul, dus al drie punten zou mooi, zijn, dat komt mooi uit voor de, voor, voor, voor de ranglijst, met, met ook de andere wedstrijden op de andere velden waarvan ik de standaard niet ken. Maar het is wel een zaak om vandaag minimaal één punt te halen, maar... En drie is eigenlijk nodig, maar goed. We, we gaan voor de drie. Met één zijn we blij. Ja, zeker weten. We hebben nog uh, iets, van, iets meer dan de 30 minuten te spelen. We dus... een half uur te spelen en ik hou u op de hoogte. Oké, okay, dankjewel Piets, voor Zo. dit moment. Tegen SV Andijk staat er nog steeds 0 tegen 0. Dat zou betekenen dat we één punt naar huis nemen. Maar we willen drie punten naar huis nemen. Vanuit dat uh, verre Andijk naar nou, de wedstrijd. hoor je ook hier bij ZFM. Piet Pijper houdt het allemaal voor ons in de gaten. Your only inspiration and your only meaning You must think that all I do Is spend my time making pretty pictures of you Deze plaat wil je gewoon bijna helemaal draaien. Lekker hoor, de single van uh, sint Red's En uh, Jericho hoorde je zo best aan het op uh, zaterdag. Nou, er is weer heel wat uh, gebeurd uh, afgelopen week. En uh, bij de gemeente gaan de slingers, uh, kunnen de slingers opgehangen worden. Ja, ja. ja de, het gaat over de sloop van de Doverama. En uh, de Haarlemse rechtbank heeft daar een uh, uitspraak uh, over gedaan. Want... Uh, de voormalig erfpachter, de Graaf BV, nou dat zeg je misschien niks, maar dat is de beheerder van Palace Hotel. Um, die uh, hebben de Dolfirama binnen een jaar uh, moeten die geslopen voor de rechter. De zaak was aangespannen door de gemeente Zandvoort en zij werd in alle opzichten in het gelijk gesteld door de rechter. Zo valt op te maken uit de raadsinformatiefbrief, die eerder dinsdag jongsleden werd verstuurd. Nadat 2017 de erfpachttermijn van de locatie Dolfirama afliep, ontstond tussen de gemeente en de erfpachter een geschil over de vraag of de erfpachtrechten daadwerkelijk waren verlopen. Voor de gemeente is het van belang om volledig beschikkingsbevoegd te zijn over het perceel, zodat zij vrij en transparant kan onderhandelen over de herontwikkeling van het entreegebied waarvan het Dolfirama onderdeel uitmaakt. Het Palace Hotel heeft de wens om een actieve rol te spelen... in de herontwikkeling van de Entree Zandvoort. En dat behoort nog steeds tot de mogelijkheden. Maar met de uitspraak met de rechter... komt de regie bij de voorgenomen herontwikkeling... echter nadrukkelijk bij de gemeente te liggen. Tegen het vonnis kan de graaf BV nog een hoger beroep aantekenen. De gemeente houdt rekening met deze mogelijkheid. Maar met in de achtneming van de uitspraak... zal zij in gesprek blijven met het Palace Hotel over het vervolgproces. Ja, wat ik een beetje hoop, Richard... is dat we niet, zoals we heel veel plekken hebben... inmiddels in Zandvoort... dat er iets gesloopt wordt... en dat daar nieuwbouw zou moeten komen... en dat dat jaren en jaren en jaren... op zich laat wachten. Ja. Dus dat we straks een gapend gat... daar aan de boulevard gaan krijgen. Wat er natuurlijk geen, geen visitekaartje... voor de badplaats is. Ja, dan zetten we er toch een fietsenstalling neer. Ja, bijvoorbeeld. Ja, die hebben we nog niet genoeg, uh, wou ik zeggen. Maar Rob, ik moet wel uh, zeggen dat ik woon hier al een tijdje in Zandvoort. Ik heb me zo altijd verbaasd waarom in godsnaam die stomme Dolfirama nog lang niet gesloopt is. Maar nou, nou snap ik dus dat het sinds 2017 dus een erfpachtprobleem uh, is. Maar dat is toch jammer hè, dat je zo'n lelijk gebouw al zo lang gewoon laat bestaan... terwijl er helemaal niks gebeurt. Nee, precies. Maar je had kunnen onderhandelen natuurlijk. Alvast de plannen uitwerken... En dan gaan slopen. Ja. Dus dat is een beetje, een beetje lastig. Maar goed, in ieder geval kunnen ze wel nu uh, ja, zeker wat gaan, uh, gaan bouwen op die plek. Hè. Daar gaat het om. Hè. Ja. Als het gesloopt is, is het bouwrijp, zoals ze dat uh, zeggen. En dan uh, kan je aan de gang. Ook duurt het nog een paar jaartjes uh, waarschijnlijk. Dus... Uh, nou ja, we wachten af hoe het verder gaat. Goed nieuws voor de gemeente. En wij gaan ze dadelijk pitreporten met Randall Lawson. Maar eerst deze. Een dia. <middels> You're deep in water, you're drowning us. You question my love like it's not enough, but I hate that you know, you know, you know, you got me tied up. You regret it now, but it's your mistake. What makes you think that my mind will change? And you hate that you know, you know, you know, you know you messed up. One day you'll love me again. One day you'll love me for sure. one day you'll love me again, love me again to the end, one day you'll pay me to try, one day you'll realize I'm more than your lover, I'm more than your lover, I'm your friend. Afele a little bit, I want you to stay with me, leave your friends behind, we're going on a hidden journey, we're going to the trucks otra una noche sin ti no es tan fácil baby que yo soy pa ti y tú eres pa mí nunca me dejo de querer oh nanana na, na. contigo por siempre baby no quiero dejar Jay, Jay Bowen in de orde met uh, Ondia. We gaan naar uh, Rendell. Los toe, want het is uh, tijd voor uh, de Pit Reports. Goedemiddag, uh, Rendell. Een hele goede middag. Een goedemiddag. hele bijzondere goede middag. Ben je een beetje aan het genieten van alles wat je de afgelopen dagen hebt uh, gezien? Ja, nou ja, sowieso van alles wat we hebben gezien natuurlijk. Van de, de, de eerste rijimpressies van de Formule 1 de auto's, de kleurenschema's, de introducties. Jongens, het, het is echt, het is aan het beginnen. Het gaat helemaal de goede kant op. Ja, want de auto ziet er. Nou ja, ik vind dat hij er wel leuker uitziet dan de auto van afgelopen jaar. Het is allemaal wat simpeler en zeker aan de voorkant. Hè. We zijn een beetje uh, terug, ook een beetje, jongens, uh, naar wat oude tijdperk, met kleine voorvleugels. Uh, uh, dus het begint allemaal wel een beetje, een paard een beetje over de periode 2000. We moeten even goed gaan nadenken. Ja, we gaan eigenlijk alweer richting 2001, 2002, uh, dat we dat hadden. Ja, gewoon, joh, uh, gewoon uh, toch wel fraaie geleide auto's zonder heel veel poespas aan, zeg maar. Ja, we gaan weer een beetje terug in de, terug in de tijd, om het uh, ja. zo maar te zeggen. Maar wel met, uh, ja, de, de motor is natuurlijk een apart verhaal. Want uh, ja. dat is 50-50 uh, geworden. Wat kan je daarover vertellen? Nou ja, in principe dat de motor, eh, ik, ik zeg dat iedere keer maar tegen de mensen, de motor is niet zo heel belangrijk meer, want die is ook maar voor de helft van het vermogen belangrijk en de rest is natuurlijk alle elektronica die er omheen zit. Nou ja, eh, dat motortje, dat ga, daar ben ik niet zo bang voor, die gaat het wel doen. Eh, ik heb wel nu de eerste ja, rij, de rijbeelden gezien, maar ook de eerste rijgeluiden. Het is wel allemaal heel erg... We moet ik zeggen, tam hoor. Het is niet zo te zeggen dat er nou een, een grotere le leeuw staat uh, te brullen. Dat dus is meer een uh, kleine poes, zeg maar, wat voorbij komt. De, ik vind het niet zo heel erg geweldig, maar ja gewoon... Uh, je, dat, de, het begin is er weer. Het is een heel, voor iedereen een heel nieuwe tijd. Ja. En uh, iedereen ze gaat natuurlijk een heleboel uitvinden. Uh, er zijn een paar hele mooie Ferrari-beelden van uh, Fiorano... ...waar je ook heel goed gaat zien uh, hoe nou zo'n voorvleugel werkt... ...die in één keer helemaal wegklapt. En ik denk, hij valt eraf, maar hij klapt er gewoon. Ja, ja. briljant hè? <laughs> ja, briljant. Dat doe ik ook die achtervleugel natuurlijk. En, ja, gewoon, en de liveries zijn natuurlijk. Hè, gewoon de uitmonsteringen van de auto's zijn nu een beetje naar voren gekomen. En er zaten wel een paar verrassende bij. Ook een paar dat ik denk van, ja nou leuk, die jongens van marketing en de tekentafel hebben we niet veel werk gehad van de winter. Die zijn allemaal een beetje hetzelfde. Ja, maar uh, uh, de Ferrari uh, heeft ook wat uh, witter uh, bijgekregen. Ja, ik vind, ja, daar zijn, nou ja, uh, ze. social media is daarop ontploft, want de, de echte Ferrari-mensen zeggen, een Ferrari moet helemaal rood zijn. Nou, dat vind ik uh, grote onzin. Dit is een beetje terug naar de jaren 70, 75, 76. Uh, daar werd eigenlijk wel een beetje mee vergeleken. Toen had je ook een hele mooie, echt felrode Ferrari, wat dit ook is, met aan de bovenkant een hele witte beleiding. En uh, hij lijkt een beetje, als je de auto van de zijkant kijkt, lijkt hij heel erg. Dan moeten mensen maar gaan googelen op de 1976 312 P2. En uh, dat is uh, een beetje hetzelfde, een beetje hetzelfde kleurschema. Uh, uh, geweldig. Ik vind, ik vind hem uh, een van de mooiere van het veld, op het ogenblik. Zeker zoals hij er nu uitziet. Ik vind uh, de auto van de Haas fantastisch. Mooi, uh, waanzinnig hoe daar die beleiding is uh, met, de, met de sponsornamen erbij. Wat trouwens wel uh, daar opvalt jongens, uh, dat zijn een hoop mensen niet opgevallen, maar ik zag het En uh, Op de zijkant staat heel gigantisch groot de letter G en de uh, letter R. En uh, dat betekent alleen maar dat uh, uh, we kunnen gaan uh, kijken dat de Toyota naar een terugkeer in de F1 zit te kijken. Oh, ja. wat, die GR, wat, uh, wat is dat dan? Dat is in principe van het, de naam van het grote team van in feite het, het overkoop gaan vanaf van, van Toyota Motorsport. Gasol Racing, ja jongens, het, het staat er gewoon heel groot op, dus kun, je kunt er niet meer omheen. Ik denk dat daar Toyota uh, op de achtergrond uh, aan het meekijken is. Uh, geweldig. Ah, dat dus, uh, zal wel mooi zijn. Want de ja, Toyota die is met name toch in de, in de sport uh, actief. Heel erg uh, actief. Uh, en, dat, uh, ja, en nu staat stond opeens heel erg groot uh, op, die, uh, op, die, uh, op die haas. Dus uh, dat, uh, dat was voor mij een hele grote verrassing. Ze hebben er wel eens kleiner op staan. Maar als zo groot is dit, uh, als je dat laat zo zeggen. In, uh, in, als daar een sponsor zo groot op gaat staan, dan moeten mensen me opletten. Dat kost heel, heel veel geld. Zeker. Nou, er gaat wat gebeuren. We houden het in de gaten, Rindel. Ja. Gazoo Racing, ga dan maar eens googlen, dat is de grote overgroep aan van de Toyota, de autosport, de autosport gebeuren. Mooi, dus mooi, ja. mooi, mooi, mooi, mooi. Hey, Hé, we hebben ook een mooie raceweekend met bijvoorbeeld de Daytona race. De 24 ja. uur van Daytona. Heb je de beelden al gezien ervan of nog niet? Ik heb ze en, nog niet gezien. Foto's? Nee. Nou ja, gewoon um, uh, uiteindelijk jongens, het is een, net zoals de 24 uur van Lamar is dat wel een van de wedstrijden die je op jouw uh, cv wil hebben om die te gaan winnen. Uh, uh, verschrikkelijk mooie auto's. Uh, wordt heel, heel hard gereden. En het is daar daarover wel heel erg leuk. Ook een gigantische uh, strijd tussen uh, verschillende autosportmerken. En uh, er rijden ook heel veel rijders, waar we nog nooit van gehoord hebben, die daar natuurlijk in Amerika het rijden zijn. Maar daar rijden ook, uh, best op uh, toon ik wel, uh, heel veel uh, bekendere rijders mee. Maar we natuurlijk ook een uh, aantal Nederlanders, dus dat is altijd leuk. Ja, we ja. hebben Renger uh, van de Sonder ja, bijvoorbeeld. Ja, Ringer bijvoorbeeld. Een van de kansen hebben ze ook voor de overwinning, hè. Uh, ah, kijk. Dus uh, dat is sowieso natuurlijk heel mooi. En uh, ja, je moet er gewoon... Uh, je moet er gewoon uh, gaan kijken. Je kan het allemaal live via beelden op internet zien. Het is gewoon al heel hard strijden. Het gaat het uh, gek. Ik geloof dat Porsche Peske, die staat uh, uh, bovenaan naar de derde vrije training. En dat was uh, een uh, grootste training geweest. We zijn veel ongelukken. Uh, de 64 -de Daytona inmiddels al. Hè? Dus de 64 -de Rolex 24 uur in Daytona. Ja, eh. Uh, daar is het altijd, eh, De donor zegt altijd wel, de, de, je kan nog zo'n favoriet zijn, maar meestal doe je favoriet, die wint niet. <laughs> dus nee, maar ooit. het is ook uh, de opener van het uh, seizoen en ja, dan weet ja. je eigenlijk nog niet uh, wat uh, de auto's kunnen doen natuurlijk en de rijden. Nee, dat nee, is allemaal een beetje dins. Maar we hebben wel, uh, goh, ik, nou, nou moet ik het uit mijn hoofd doen, maar volgens mij acht of negen Nederlanders aan de stad. Oh, wow! Mooi! Dat is veel, hè? Zeker veel! Ik, ik, weet, ik weet dat sowieso uh, Robin Vrijns rijdt volgens mij met de BMW. Uh, Tijn van Helm zit erbij, die rijdt volgens mij in de Porsche. Nou, Renger natuurlijk in de Acura. En dan moet ik even niet gaan uh, liegen, maar ook in de kleine GTP-klasjes. Uh, ik denk dat je Van Uiten erbij zit. Nou, Nicky Katzburg rijdt altijd daar. Dat weet ik bijna wel zeker. Uh, dus ja, dat, uh, nou, ik, ik zou het even moeten kijken. Ik heb echt geen ge ge ge ge ge idee wie er wel, wel of niet rijden. Maar volgens mij zijn er al vol volgens mij bij. Ik heb een foto gezien dat uh, volgens mij TJ Vermeulen erbij zat. Ah, oké. Okay. Dus, dus het uh, zijn er best, uh, best wel hard. TJ Vermeulen heb ik nog op een foto van bij zien komen. Die rijdt, die rijdt volgens mij met een Ferrari daar. Uh, moet even, dan moet ik geen mensen overslaan. Um, kijk even, doontjes, kijk even. In, in, in die dondjes zat er ook op te zijn. Die rijdt meestal in de Mercedes rond. En de mooie schuring denk ik ook wel. Die, uh uh, uh, ...in een potje. En uh, verder, uh, uh, ik denk dat ik er misschien wel één of twee uh, vergeet... ...maar dat zijn wel een beetje de jongens die we ook wel een beetje kennen. Ja, ook de grote namen inderdaad, uh, zeg de Grote maar. namen erbij, dus dat is natuurlijk heel goed. Het is natuurlijk best wel, wel mooi, hè, dat je toch uh, helemaal aan de andere kant van de oceaan... Uh, ...daar gewoon toch een hoop Nederlanders toch ook wel voor horen maken. We hebben het vroeger natuurlijk ook wel een beetje rond gehad, hè? ...die alcohol de daar heet. En uh, nu is de nieuwe, uh, nieuwe generatie, zeg maar, bezig. Ja, maar de Nederlanders zijn wel, uh, zijn wel goed in racen. Uh, absoluut. we zijn uh, sowieso in de Endurance wedstrijden. We hebben natuurlijk de Formule 1 gaat we het niet meer over hebben. Dat, die telt niet meer mee, die is buiten arts. Maar in, in de Endurance wedstrijden hebben we altijd wel Nederlanders die altijd goed vooruit mee rijden. Dus dat is natuurlijk wel mooi. Uh, maar ja, het gaat daar wel een hele grote strijd worden weer tussen Porsche. Cadillac is daar natuurlijk ook bij. Acura gaat meedoen. Uh, Honda Accura is natuurlijk ja, wel een van de grote... grote uh, kanshebbers uh, maar het is altijd daar je weet het niet Moet ik, ik zou daar ni niet geld op één auto gaan inzetten zeg maar nee oké okay, ja, okay, okay. huh? uh, dus, uh... jij had het net over Toyota ja, onder meer bekend van de rally sports maar ja. we hebben ook de WRC rally Monte Carlo hebben we ook. En, uh, Ja, ja daar, uh, daar hebben ze momenteel althans zoals ik uh, geïnformeerd ben een 1-2-3 bezetting heb jij daar nog een kijk op? Ik heb er ik heb het niet helemaal gevolgd, ik, ik moet even zeggen, die Monte Carlo volgde laat. Vroeger was de Monte Carlo jongens, dat was na de 24 uur van Le Mans en de kampioen van Monaco was dat de grootste wedstrijd in de hele wereld. En eh. Uh... Dat is een beetje bij mij in mijn, mijn kopie vervaagd, moet ik eerlijk zeggen. Dat ga ik eerlijk toegeven. Het is wel, uh, ik heb wel begrepen dat er wel verschrikkelijk veel uh, ongelukken zijn gebeurd. Uh, gebe uh, het was best wel een verraderlijke pistes. Dus, er zijn er heel veel afgegaan. En ook heel veel kansen hebben zijn er afgegaan. Zeker ja, en ja. lekker banden ook nog. Ja, daar had ik ja. zelf ook last van met mijn scooter. Maar, uh, <laughs> ja, dat telt niet, hè. Nee, nee, nou, het was wel ellendig hoor, maar goed. Ja? Daar hebben we okay. het verder niet over. Nee, nee, ik moet zeggen dat ik, uh, ik vind het wel. Als ik heel eerlijk moet zeggen, vind ik het wel. Uh, Monte Carlo is natuurlijk in feite gewoon een hele grote naam. Alleen tegenwoordig zijn er ook wel andere rally's die wel een grotere naam hebben gekregen. Dus uh, het is niet meer zoals vroeger dat je daar ook gewoon. de, de hele pers zich daarop stortte. Uh, het, uh, het was net zo groot als Le Het was net zo groot als Monaco. En dat is wel een beetje voorbij, helaas. Zeker. Nou ja, waar de pers uh, zich wel op uh, uitstort. Dat is uh, de shakedown week in uh, Barcelona. Want uh, ja. Ja, we krijgen we nog meer spionagefoto's uh, te zien? Nou ja, we krijgen in ieder geval één team niet te zien. En dat is Williams. Die is er niet bij. En, uh, want die hebben de auto niet klaar. Nee! Ja, dus dat is, niet, dat is geen slecht begin voor dat team. Maar, uh, ik heb geen idee... Uh, uh, hoe ver, uh, wat, wat niet klaar is maar ze hebben al gezegd dat ze Barcelona waarschijnlijk niet gaan halen dus uh, dan, dan ze, daar lopen ze een grote achterstand op en het is nog een keer dat uh, de, teams, uh, de meeste teams maar drie van de vijf dagen daar aanwezig gaan zijn dus, het is maar een beetje op welke dag wie gaat rijden. En dat vind ik een beetje jammer, want dan krijg je nooit dezelfde omstandigheden. Dus dan weet je ook niet gelijk of welk team eigenlijk het beter voor elkaar heeft dan de anderen. Dat moeten we een beetje gaan bekijken. Het kan wel op de, de woensdag regen op de donderdag hartstikke mooi weer zijn. Ja, en ja, zo is het ook. Maar ja. Ja, we weten altijd dat dan stiekem ergens op een tribune wel Bas van Bodegraaf te vinden is. Ja, dus uh, dan kunnen we wel. weer een uh, live, uh, live opname van hem uh, zien op, uh, op ja, uh, Facebook. En dan hoop ik ook dat we veel beelden gaan zien van het geluid. Want jongens, ik moet eerlijk zeggen... dat ferrari dat klonk echt niet, hoor. Het nou, kan. jammer. Nee, moet ik dat echt zien. Wat is dit dan, joh? En, uh, oh ja, en hij ging stuk, hè? Want Verraai uh, zegt, nee, we hebben hem stopgezet omdat we te veel kilometers uh, maakten. Nou, ik heb de beelden nu van achter gezien van de auto. Die ging echt stuk, hoor, die motor. <laughs> dus dat is ook geen goed idee. Nou, knap om dat voor elkaar te krijgen. Als je maar 50% ja. procent nodig hebt van de motor... Ja, ja, ja, maar dat was in ieder geval uh, iets onder die auto gestuk, stuk, want een uh, zwarte rookwolk, dat was niet dat de pauze uh, zeg maar, uh, Over was, zeg maar. Dus was echt, oh, dat valt ook mee. En, <laughs> ja, en ik heb nog nooit zo snel uh, Italiaatjes uit de pitbox zien hollen naar een auto toe. Dus <laughs> <laughs> Oké, okay, nou ja, dat uh, ja, beloft niet veel. Goed, zoals het geluid ook... Uh ruk is ja, dan uh... ja ja maar ja dat uh, als er uh, gewoon die motor niet zo heel belangrijk meer is, jongens en, en de ldo droog dat je moet 50% van het vermogen gaat die halen dan gaat het natuurlijk veel via de batterijen en toestand dat soort dingen ja dan krijg je een soort Formule E met een klein motortje erop zullen we zeggen ja en uh, die kant wilde ze ja vanuit ja. de de de organisatie eigenlijk wel een klein beetje op ook hè ja, daar, daar willen ze steeds meer op en uh, je moet het ook zo zien, ze krijgen natuurlijk sowieso... Uh, uh, dan kan je zien dat de motor wat minder belangrijk is, ze dus krijgen veel minder brandstof mee hè. Nog maar 60 kilo in plaats van 100 kilo. Dus dat, het is ook niet zo dat het motortje lekker kan gaan drinken, want dan ze, op een gegeven moment wordt hij niet meer gevoed. Dus het is allemaal uh, uh, toch een beetje richting uh, zo, zo maar, uh, environment friendly. Ja, ja, ja, ja, uh, ja zo, dat is het. Ja. Dat zou moest maar een beetje zien en dan denk ik van ja, jongens, daar staan er 200 vrachtwagens op Zandvoort en daarom ga je met alle vliegtuigen de hele wereld om. Ja, toch? Ja, maar gaan we, gaan we er nog uh, daar wat van merken met de, de race snelheid van de auto's? Nou ja, uh, als, ik, als ze zeggen, dus ze zeggen hè, maar jongens, uh, je moet zo zien, Formule 1 betekent altijd de vooruitgang. En de Formule 1 betekent ook wat ze zo kan veranderen, ze willen altijd harder. Uh, ze hebben de laatste jaren ook gezegd, dat kan niet meer harder wat hij nu gaat. En dan gaan ze uiteindelijk gaan ze toch weer harder. En uh, nu zijn ze natuurlijk met een heleboel dingen zijn ze teruggegaan. Hè. De auto's zijn kleiner geworden. De banden zijn smaller geworden. Dat betekent minder grip. Uh, de downforce is natuurlijk een stuk minder geworden. Hè, want zijn al die uh, rotsen aan de onderkant zijn ze kwijt. Uh, dus ze zeggen 30% minder downforce. Dan ga je zeggen, zo'n auto gaat absoluut minder hard. Nou, Formule 1 zou Formule 1 zijn als ze aan het eind van het liedje toch weer harder gaan. Moet, uh, ja, want hij... er zijn al 2-tien. Teams. Ze noemen Red Bull en Mercedes geloof ik, die een beetje de mazen van de, van de regels uh, ingegaan zijn. Ja, uh, de andere teams hebben dat uh, in ieder geval uh, geopperd en gezegd, hey, die twee zijn stout, die doen iets wat niet mag. Nou, wat dat dan is, dat is heel moeilijk uit te leggen. Het schijnt te maken te hebben met uh, in principe het zuigers die uitzetten. Waardoor uh, in principe het motortje iets meer vermogen krijgt. Um, hoe dat gaat en wat het is, dat mogen hele, hele technische mensen gaan doen. Maar het lijkt het, het, het er in principe op dat de zuigers uh, zeg maar in een lengterichting uitzetten. Uh, in de breedte kunnen ze niet, dus het is dus niet landen. Maar op uh, een of andere manier met een bepaalde hitte uh, gaat die zuigers eruit zeggen. Maar, waardoor ze in feite meer vermogen uit die motor, de, de bank zeg maar groter kan worden. En dat meer vermogen uit die motor gaat komen. Uh, oké. Okay, uh, maar ja, als de VIA niet uh, ingrijpt, dan uh, zou het betekenen dat straks uh, alle auto's natuurlijk dat foefje hebben. Ja, dat gaat natuurlijk heel snel komen. Alleen, je hebt natuurlijk wel een voorsprongsteam als je het nieuw hebt en de rest nog niet. Zeker, zeker, ja, ja. zeker. Ja. En dan uh, horen we de naam Red Bull erbij, dus dan zijn wij weer blij. Ja, nou ja, weet je. Uh, je moet je af en toe ook een beetje met valsheid. mag je ook kampioen, worden, zeg ik niet. Ja. Dat, dat, dat hoort wel een beetje bij de geschiedenis, toch? Ja, nou nee, ja, ja, precies. Er zijn er genoeg ja, het uh, het, geweest die dat uh, gedaan het, het, hebben. Ja, daarom. Maar het is wel zo. en het, Dat is mooi van Formule 1. Uh, als niemand het doet, is het ook maar saai. Dus ik heb al gezien, uh, Voor mij mag er altijd wel een beetje. Uh, net even die regels anders interpreteren. Net die regels anders lezen. Ja, en dan komt er uiteindelijk komt er dan wel weer een, uh, een extra. Pagina in het van, Dat mag niet. Weet je. Maar ik denk van jongens, u Tom, vanaf het begin hebben jullie het niet tegengehouden. Maar die mensen die het doen, die zijn heel erg slim, in mijn ogen. Ja, oh, inderdaad. Nou, we gaan ja, de en... shake-down weken in de gaten houden in uh, Barcelona. En ik ben ja. heel benieuwd hoe dat gaat met teams die we daar wel zien. Ja, ik had... Want uh, rijdt kennelijk uh, ook mee. Want de presentatie die het doen pas volgens mij 8 februari. Ja, uh, volgens mij veel later. Nou, ik denk uh, Ja, misschien helemaal zwart. Hoe, uh, dan zien we later de presentatie wel. En uh, we gaan het wel een beetje bekijken. Als kennelijk te uh, kennelijk is, wordt het vaak een auto die zwart met goud is. Dat is wel de kleur, even kennelijk. Dus uh, ik heb al zoiets. Kom maar op uh, met het hele verhaal. Um, ja, euh, hoe ze er ook uitzien, het maakt niet uit. E, ze moeten lekker hard gaan en het euh, moet lekker dicht bij elkaar zitten. Dan krijgen we een leuk seizoen. En eh, ze moeten allemaal heel blijven en veel kilometers maken. Dat is het belangrijkste voor die eerste week. En dan zien we vanzelf gewoon een beetje van nou, eh, die auto... Dat, dat team doet het heel goed. Als je als een team is die het hele drie dagen lang alleen maar aan het rijden is, dan weet je dat ze in ieder geval de techniek voor elkaar hebben. Zo moet je zien. Zeker, nou, we gaan het in de gaten houden. Dankjewel uh, voor deze week weer, Rendel. Ja, en, uh, en dan hoop ik dat ze goed weer hebben, want ik zit net even naar het beeld te kijken van uh, onze uh, Rocco Coronel. Die zit nu op de in Portugal. Ja, nou, jongens, uh, daar valt er ook wel een beetje regen. Dat Oeps. De, daar zijn ze gestopt achter een safety car. Dus, uh, de oeps, oeps. Ja. Nou ja, we hebben nog een paar dagen, twee dagen. Hè? Want de maandag beginnen ze. Of dinsdag ja. ja, maandag dinsdag begint het. We gaan het er zelf zien. Komen we, de, we, we, we houden die pas al in de gaten. Die zitten vast al weer te kleden. Ja, zeker weten. Altijd leuk. Dankjewel, Rendolf, voor deze week. En uh, volgende week ga ik je weer bellen. Absoluut. Oké, okay. uh, groetjes. Hoi. Hoi. erbij, hè? uiteraard. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, ja, ja, klinkt goed. Zeker weten. Richard doet even mee. Wil je trouwens meekijken? In de studio kan hè. wwwzfm live.nl Kijk je live mee. In de studio aan de Tolweg 10A. Je hoorde David Ketter trouwens met uh, Teddy Swims en Toons I En uh, Gone, Gone, Gone. Ja, we gaan het hebben over de dieren van de week. Want uh, je hebt niet één dier, je hebt meerdere dieren. Ja, ik heb twee konijntjes. En uh, die worden speciaal voor deze uitzending gezamenlijk aangeboden. De eerste is, uh, ik stel ze even weer vanuit zich van hun voor. Mijn naam is Lisa, een grote dame van acht maanden. Helaas kon ik niet in mijn vorige huis blijven. Uh, naar mensen ben ik heel vrolijk en nieuwsgierig. Uh, die graag bij je komt voor aandacht. Ik zou graag verhuizen naar een plek met een leuke vriend... Heeft u deze voor mij? Nou, die heb ik gevonden in het asiel. Namelijk uh, Cappuccino. En uh, Het is een vriendelijke man van 2,5 jaar. Hij woonde samen met een andere ram. En dit ging helaas niet goed. Hij is een vriendelijke jongen die gewend is om binnen te wonen. Ik zou graag samenwonen met een leuke dame. Nou, dat heb je al. Heeft u deze plek voor mij? Ik ben gecastreerd. Dus voor nakomelingen hoef je niet bang te zijn. Nou, als u belangstelling heeft voor deze konijnen... klik dan op de website van het dierenthuis Kennemerland. Of breng een bezoekje aan het asiel. Oké, okay, dankjewel. Leuke konijntjes die wachten op een baas. En uh, ze moeten gewoon bij elkaar natuurlijk dan. We hebben ze allebei uh, ja, hun zin. Dan hou ze gewoon allebei op. Allebei op en dan heb je meteen uh, twee lieve kleine konijntjes in huis. Straks gaan we weer naar het voetbal, naar uh, Piet Pijper. Uh, hoe de wedstrijd verder verlopen is. Dus ik ben wel heel benieuwd of we nog meer dan uh, één punt gaan halen. Laten we het hopen. We houden het in de gaten hier bij Zandvoort op zaterdag. Eerst gaan we weer hele lekkere muziek draaien. Hè? Zet de speakers maar weer even wat harder in je huiskamer. Of in de auto. Het mag allemaal met Pieter Frentum. van uh, Pieter Frampton en uh, Show Me The Way. We gaan weer naar uh, Piet toe en dan hebben we het uiteraard over uh, voetbal. Want uh, Piet, zijn er al uh, ontwikkelingen te melden? Nou, de, ont de ontwikkelingen de zijn er. De wedstrijd is dus afgelopen. Ja? En, uh, hij is geëindigd in een 0-0 stand, de brilstand, zeggen we dan. 0-0 zou Dick uit vroeger gezegd hebben. Het was een uh, rommelige wedstrijd en uh, mijn uh, reporter al daar langs de lijn... ...die zei ook dat het een uh, teleurstellend was hoe het ging. Zwakke wedstrijd. En ja, maar goed, we hebben een puntje. Laten we dat, uh, daar onze handen bij dichtknijpen. Volgende week uh, staat er een nieuwe, uh, nieuwe wedstrijd op het programma tegen Zwaaluw 30. Volgende week zaterdag om uh, half 2 begint dat weer dan. Dan spelen we tegen Zwaaluw 30. En is dat een, een goede club? Zwaaluw 30 die zit een beetje in de middenmoot. Die staat uh, dus. Uh, we, we, we, we, we, we gaan even kijken hoe het allemaal afgelopen is vandaag. Maar uh, Zwaaluw 30 staat. Uh, in de minimot. Het is al boven ons in ieder geval. Dus het is geen makkie. Maar als je in de tweede helft van de ranglijst staat, zijn er helemaal geen makkie's. Nee, uiteraard niet. Nee. We moeten het goed hard trainen en kijken of we volgende week gezond te worden. Blessures herstellen. En dan gaan we het volgende week opnieuw proberen. Vandaag was het 0-0. Ik moet een verre reis. Vijf kwartier uh, rijden was het, hoor ik, met de auto. Wow. <laughs> het is een heel hele, een hele weg, maar 0-0 is het eind. Dus. Ah, dankjewel, Piet, hè, voor uh, je verslag uh, dit keer vanuit huis. En uh, yeah. volgende week uh, gewoon weer op het veld, uh, neem ik aan. Dat gaan we doen. Oké, okay, dankjewel. Absoluut. Hoi. Oké, okay, hoi, hoi. Bye. Say hey. Ik ga heel stout doen, want uh, ik ga zo'n goede plaat ga ik gewoon uh, wegdraaien. Ja, het is ongelooflijk. Ja, boe! B Boston was dat. En, uh, niet dan een feeling, maar die andere grote hit van ze. Dat Zou was ze de... het ook zo koud hebben op het ogenblik in Boston? Um, ja, dat denk ik wel. Het ja. sneeuwval en een uh, ja, hoop ellende. Een en ellende overal. Hè? En, uh, nou ja, we hoorden het net al, uh, Barcelona en uh, Portugal, heel veel regen. En uh, ja, er staan uh, de straten helemaal onder water... Ja, er kan uh, wel het een en ander gebeuren met het uh, weer. En wij hadden natuurlijk het noorderlicht uh, van de week. Ja. Dus dat kan ook uh, zomaar eventjes uh, gebeuren. Heb je dat nog gezien? Ik heb het niet gezien, live. Jij ah, wel? Nee, nee. Oh. nee ik, ik, ik, weet je, dan zit je lekker uh, thuis en dan denk ik... oh god, ja, dan moet mijn kleren weer aan. En dan moet je natuurlijk uh, naar Zandvoort Zuid of zo, want nee. er is geen licht... Ik denk, nou, het Kon je niet vanuit het uh, noorden door je kamer uh, Ja, als je kunnen kijken. Maar ja, dan uh. is het er zelf wel licht. En, uh, okay. ja. hey, even wat anders. Want uh, ja, Benna was uh, op pad gisteren. Bij de jam-sessie Zandvoorts. was de eerste keer dat ze dat uh, hielden. Daarin uh, pluspunt. En ook de burgemeester was ja, daar. Met, met publiek. hè? Met publiek ja. erbij. Maar het was gigantisch mooi. Een nieuw initiatief. Van uh, Lena van der Haak en, uh, en Wim. En uh, ja, daar uh, spraken ze ook onder meer met uh, Martijn. Want uh, wie is Martijn eigenlijk? Ja, die komt uit uh, Nieuw Unicum. En uh, ja, die, die, die is ook helemaal wauwst van, uh, van muziek en ook uh, van techniek. En die, en die heeft die... ook een eigen band, hè? Hoorden we. Ja, dus uh, nou, leuk. om. Uh, we gaan naar hem luisteren. Zeker, hier is Martijn. Hartstikke leuk. En uh, uh, nou, het is de eerste keer dat ik het zo meemaak. En uh, ja, want... Uh, ik hoorde erover via uh, Paulien Willemsen van uh, Pluspunt. Ja. En uh, ja, aangezien ik uh, zelf ook nog steeds muziek maak op uh, Unicum, toen uh, had Pauline het dus over die jam sessie. En uh, ze zei van ze zoeken ook zangers. Dus, uh, Jij zingt graag? Ja, zeker. Wat zing je het liefst? Nou, uh, um, van alles en nog wat. Uh, en ik uh, heb vroeger dan bijvoorbeeld ook in, uh, in een paar koren gezeten. En ik heb eigenlijk van uh, uh, licht klassiek tot, uh, tot jazz en, uh, en bijvoorbeeld ook uh, ja, pop uit de uh, 50s, 60s, 70s en 80s heb ik zo'n beetje gezongen. Ja. Dus eigenlijk de liedjes, zoals Van de Beatles, dat, dat gaat je makkelijk af? Nou ja, niet allemaal natuurlijk, maar uh, ja, dat, dat is wel hartstikke bekend inderdaad. Ja, ja, ja. En hoe lang doe je dat al meteen? Nou, ik, uh, ik zing al heel lang. Ik denk van... Uh, nou, toen ik, toen ik een jaartje of... Nou, veertien was denk ik wel. Je lijkt de burgemeester wel. Die begon ook op op 13 dertiende muziek te maken. Ja. Wel leuk, hè, toch? Muziek. Wat, wa, wat brengt het jou? Muziek. Maakt het je vrolijk? Ja, zeker. En uh, het geeft me ontspanning. En uh, ja, het, het verbindt, weet je wel. Je komt ook weer met andere mensen in contact. En, uh, ja, net zoals vanavond. Mm -hmm. uh, heb je ook contact met andere mensen? Jawel, ik bedoel, uh, uh, zoals uh, een Lena bijvoorbeeld, die kende ik al wel. En, uh, uh, want die uh, ken ik volgens mij ook van de beatpopzingers. Uh, uh, daar ben je ook bij aangesloten? Nou ja, daar heb ik wel eens gekeken. En, uh, ik heb me inderdaad proberen daarbij aan te sluiten, maar uiteindelijk uh, vond ik dat toch niet helemaal mijn ding. Omdat, nou, kijk. Het is absoluut niet uh, mijn intentie om pro te worden en helemaal met een handicap wordt dat heel erg lastig. Maar uh, ja, kijk, ik noem mezelf altijd wel een geoefende amateur omdat ik, uh, omdat ik dus uh, wel zangles heb gehad. En, en daar bij de beachpopzingers, daar merkte ik echt, uh, daar zeiden mensen ook van... Ja, we hebben geen zin in stemtraining en dat soort, uh, uh, ja. dat soort gepeupel. Ja. Ik, ik zeg nou, dat is helemaal geen gepeupel, want daar wordt je stem en je adembeheersing alleen maar beter van. Ja, ja. ja dat is zo natuurlijk. Zingen is ook goed voor je longen. Juist. En nou, daarom vind ik het dus heel erg. En dat is ook een van de redenen dat ik me nou weer opgegeven heb. Nou, um, voor corona... Dan heb ik veel beter kunnen zingen dan nu. Okay. Want ja, ook ik ben geslachtofferd geworden door corona. En uh, ja, daardoor hebben mijn longen toch wel op optater gehad. Ja. En dat, dat merk je aan je stem? Ja, ja, ja. Oké. Okay. En wat, maar hoe weer, wat merk je dan aan je stem? Nou ja, dat ik, dat ik gewoon bepaalde hoogtes die ik daarvoor wel haalde, dat ik die niet meer haal. Oké, okay, dus je hebt een beetje in moeten leveren wat dat betreft. Ja, ja, ja. En, en uh, dat, dat wil ik nou wel middels training wil ik dat weer uh, zien terug te krijgen. Nou ja, je kan in ieder geval vanavond je hart ophalen. Uh, wat, wat zou jij graag nog willen zien in, op deze James en Zandvoort? Nou, uh, ja. W wat ik ook tegen... Uh, Wim Beekhuis heb gezegd man, um, ik uh, ik studeer ook Spaans en uh, uh, dat doe ik niet alleen omdat ik talen leuk vind maar ook omdat je uh, ook in de zorg en uh, overal dat je steeds meer vreemden krijgt die ook lang niet altijd het Nederlands of Engels machtig zijn en daarbij vind ik de Spaanse muziek vind ik ook heel erg uh, leuk. Het heeft altijd zo'n melancholische, maar toch ook uh, zo'n zomerse, zo'n swingende, ritmische vibe. Nou, ik hoop dat je dat uh, dit jaar ook uh, bij het Gypsies in Zandvoort gaat meemaken. Wat ga je nog vaker hier naartoe, denk je? Jawel, zeker wel. Oké. Okay. Veel plezier, Martijn. Ja, dankjewel. En, uh, nou, het is de bedoeling dat we aan het einde van het project... dat we een slotconcert geven. En uh, nou, ik hoop dat het, uh, dat het heel mooi uitpakt. Dat we succes hebben. Ja, hij is altijd heel uh, vrolijk. Ook uh, deze Martijn hier natuurlijk van uh, Nieuw Unicum kennen. wat hij uh, ja, is wel een bekend persoon hier in uh, Zandvoort Ben afspraak sprak met hem bij de eerste jam-sessies. Uh, gisteren daarbij Pluspunt uh, was uh, weer een mooie meeting van... Uh, Heel veel uh, muzikanten die bij elkaar kwamen. We hebben nog twee minuutjes. wil ja, nog, berichtje nog doen. Uh, even een nieuwtje, Rob. Ja? Die wil ik toch nog even voorlezen. Het gaat over een petitie tegen de proef van de provincie op de zeeweg. De provincie Noord-Holland wil bewijzen van proef... komende zomer het aantal rijstroken op de zeeweg terugbrengen van 4 naar 2. En dat is dan 1 per rijrichting. En de maximum snelheid verlagen van 80 naar 60. De politieke partij Jong Zandvoort heeft een petitie gestart tegen deze plannen van de provincie. Brandberg van de Jong Zandvoort. Zandvoort is sterk afhankelijk van toerisme en veel toeristen bezoeken Zandvoort met de auto. Dit toeristen zijn de kurk van Zandvoort waar die op drijft. Deze maatregelen maken het voor de autoverkeer veel moeilijker om Zandvoort te bereiken. Dus dat vormt echt een risico uh, voor de economie en leefbaarheid. De gemeente heeft Jong Zandvoort te heeft geprobeerd de plannen van de provincie aangepast te krijgen. Onze zorgen waren aan oren gericht. De plannen moesten en zouden er komen ten koste van de leefbaarheid en de economie van Zandvoort. Nou, ik uh, wil u allemaal uitnodigen om me dan uh, deze te tekenen. Dus jij bent er ook op tegen? Ik ben er, ik heb al getekend. Oh, ik ben er okay. erg op tegen. Ik ben... Ja. En jij? Ik, ik weet het niet. Oh, je hebt geen rap. Nee. Auto, maar je kan tekenen bij zeewegzandvoort.petities.nl Dus zeewegzandvoort.petities.nl Ik zou zeggen, teken allen. En er zijn nu al, ik heb het morgen nog even gecheckt, 2119 ondertekeningen al geweest. Nou, in ieder geval uit de regio en de meeste waarschijnlijk uit Zandvoort. Dankjewel, Richard. Voor je komst weer. Was een uh, gezellig programma. Ja, was leuk hè? Zeker. En met Dolly uh, woensdag sterren kijken op uh, televisie op uh, NPO 3 bij uh, Human. En dan uh, zie je Dolly weer aan het sporten. Wij gaan naar uh, Fred Heij, want hij is er weer zo dadelijk met Entertainment View. Dat doen we na het nieuws en weer van 5 uur. Tot volgende week. Dit is ZFM. Hier. hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort, Zandvoort. en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM, met het nieuws van 5 uur.